redacteur Chris Ossendorf over de maatregelen. De EU voert hiermee sancties uit die afgelopen weekend al... door de Verenigde Naties, door de Veiligheidsraad zijn afgesproken. En over eventuele extra maatregelen, als bijvoorbeeld een no-fly-zone... boven Libië, wordt nog druk onderhandeld achter de schermen. De EU levert ook geen producten meer aan Libië... die ingezet kunnen worden tegen demonstranten... zoals munitie, nachtkijkers en traangas. De Europese Unie voert de maatregelen zo snel mogelijk in. In Tripoli zijn demonstranten opnieuw de straat opgegaan. Zo'n 400 mensen betogen in een arbeiderswijk in het oosten van de stad... tegen de Libische leider Gaddafi. Troepen die trouw aan hem zijn, schieten in de lucht. Volgens de EU heeft het regime geen enkele controle meer over de olieindustrie. De velden zijn in handen van tegenstanders. Voor het eerst in dagen is uit de oostelijke havenstad Tobruk... vandaag weer een volle olietanker uitgevaren. In dat gebied heeft Gaddafi geen macht meer. Jongeren daar maken zich op voor een mars naar Tripoli om Gaddafi ten val te brengen. Volgens hulpverleners is er het oostelijk deel van Libië binnen een paar weken een groot tekort aan voedsel en medicijnen. Door de volksopstand ligt de toevoer van nieuwe voorraden stil. Leraren moeten beter worden opgeleid omdat ze een cruciale rol spelen in het verbeteren van leerprestaties. Dat adviseert de onderwijsraad aan minister Van Bijsterveld. Nieuwe leraren moeten het masterniveau halen en anderen moeten worden bijgeschoold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 Volgens Wilders klopt daar helemaal niets van. Hij ontkent dat de bezuinigingen leiden tot ontslagen in de sociale werkvoorziening. Hij wees erop dat de BVDA in haar verkiezingsprogramma... veel meer geld wilde bezuinigen op regelingen voor mensen met een arbeidsbeperking. Het weer, bewolking, het is nevelig, het wordt droog... maar er is weinig ruimte voor de zon. Het is 3 tot 5 graden. Morgen breekt op steeds meer plaatsen de zon door. En ook de dagen daarna volop zon en dan wordt het maximaal 8 graden. ANWB Verkeersinformatie. Op de A28 Zwolle naar Amersfoort staat voor Amersfoort 3 kilometer file. A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Malden en Haps ook 3 kilometer. Op de N15 Maasvlakte naar Rotterdam voor Spijkenissen staat 5 kilometer. En dan een treinbericht. Door een kapotte bovenleiding is er geen treinverkeer... tussen Schiphol en Leiden Centraal. Reizigers hebben een uur vertraging.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 Als er één beleidsterrein is waar de provincie er echt toe doet, is het wel de wegen en het openbaar vervoer in de provincie. In de provincie Utrecht is een recente plan aangenomen... voor de uitbreiding van de Ring Utrecht. Zo wordt de Ring Noord een snelweg... en wordt de A27 verbreed tot 2x7 rijstroken jippie. Onderdeel van dit plan was ook een tramverbinding van, de Uithof, uh, van het station... naar de Uithof waar we nu staan. De VVD wil dit pakket nu ook zo gaan uitvoeren... en realiseert zich dat ze de buit pas binnen hebben... als het asfalt er ook daadwerkelijk ligt. GroenLinks wil de Ring Noord niet tot snelweg maken foei... geen verbreding en bovendien de hele Ring op 80 km per uur maximeren. Ze willen veel meer inzetten op OV... dan alleen die ene tram naar de Uithof... al zijn ze daar wel blij mee. Wat vindt u de oplossing? Meer asfalt of meer openbaar vervoer of beide? En is openbaar vervoer met een privatisering... nou wel of niet de oplossing? U mag bellen met 0800-1121... naar de stemming van Nederland... apenstaatradio1.nl... en tweets kunnen naar hashtag de stemming. De stemming van Nederland... Verkiezingsnieuws. De VVD wordt in Utrecht de grootste partij met 17% van de stemmen. Dat blijkt uit een peiling van RTV Utrecht. Nieuwkomer PVV volgt op de voet met 15%. Ja, dat is fantastisch. En als je van het niet in één keer uh, zomaar de tweede partij wordt, ja, daar is iets om ontzettend trots op te zijn. Al dus PVV-voorman Geert Wilders. Voor de overige partijen is er nog hoop. Er valt nog wel wat te winnen. 18% van de Utrechters weet nog niet waar zij woensdag op stemt. De populaire stemwijzer ligt onder vuur. De verschillen tussen de partijen zouden niet scherp genoeg naar voren komen. Volgens Nico Ramar van het politiek platform Ruiten Troef in Woerden... komen kiezers op heel andere partijen uit dan waar ze lid van zijn. Of ze scoren op meerdere partijen even hoog. Daar uh, waar het gaat om zeg maar, de cijfers achter de comma en daar zou het bij verkiezingen omgaan, uh, denk ik dat die ontoereikend is. Misschien een beetje laat, maar Ramar van het platform gaat dit nog even aankaarten bij de stemwijzer. <middels> Wethouder Martin Schreurs van de gemeente Woerden vindt de regels die de provincie oplegt soms onuitvoerbaar. Bovendien verwijt hij zijn eigen provincie Utrecht niet te weten wat er lokaal speelt. Als ik met iets zit en vraag aan de provincie van jongens, kom nou eens hier kijken wat er nou eigenlijk aan de hand is, dan is die weg schijnbaar erg lang, want ze komen niet. Met de verkiezingen in zicht is Utrecht de place to be voor landelijke politici. Vandaag doet eh, CDA-minister Donner Amersfoort aan. De VVD-ministers Schultz en Opstelten zijn in Utrecht. Daar kunnen wij van meepraten. Marianne Tiemen van de Partij voor de Dieren is in Tienhoven. En Christen Uniform aan Rauwvoet gaat naar Veenendaal. Premier Rutte, Alexander Pechtold van D66 en PVV'er Wilders... waren eerder deze week ook al in de provincie. Mag je een krantje aanbieden? Tuurlijk. Is het niet van Geert Wilders? Nee, dat is niet van Geert Wilders. Het is van de VVD. Nee. Nou, nou, Rutte? nee, nee ik ben... ja. Geen Rutte, dus maar de provinciale VVD-lijsttrekker voor de Provinciale Staten in Utrecht. Remco van Lunteren. De stemming van Nederland. Met Tesselblok en Prem Radke oh. Luisteraars, het leuke van studenten is ze zijn onbevangen Ze zeggen recht voor hun raap wat ze denken. Hoe oud bent u, jongeman? Ik ben 33 en ik ben. Nee, geen student meer helaas. Nee, wat ben jij? Ik werk hier bij de universiteit. Uh, als wat? Als afdelingshoofd van de projectadministratie. Wat gaat u stemmen bij de komende verkiezing? Uh, ik heb vorige keer VVD gestemd en ik ga dat waarschijnlijk weer stemmen. En uh, stemt u vanwege de provincie VVD of stemt u vanwege het landelijk beleid? Uh, voornamelijk vanwege het landelijk uh, beleid. Oké, okay, u vindt ook dat dit kabinet het heel goed doet? Ik vind dat het kabinet het nog wel wat beter kan doen, maar ik denk dat we wel de goede kant op kunnen. Wat grappig is, u heeft een, net zoals ik, een leuk getinte lichtbruine huidskleur. Valt het, is het dan geen probleem dat ze met de PVV samenwerken die dit land wil verdelen... en waar iedereen maar een foute partij vindt? Ja, ja, kijk, ik heb gestemd op de VVD en niet op de PVV. Dus wat dat betreft hou ik me gewoon bij de, bij de stelling die de VVD zich aanneemt. Oké, okay, ik vind dat Mark Rutte het ook... Dus eigenlijk is het ook de premier, want Mark Rutte is wel fantastisch als premier. Ik vind het een hele reeks premier inderdaad. Ja, ja, ja, ja. En nu nog koppelen aan een mooie zwarte vrouw, dat is helemaal perfect. Precies, dat is de bommier denk ik. Oké, okay, hartstikke bedankt, jongeman. Wat studeer jij? Ik studeer informatiekunde hier. Oké. Okay, hoeveelste jaar? Eerste jaar. Oké. Okay, mag je al gaan stemmen al bij je al boven de 18? Uh, net. Dus ja. ik mag het. Nee, nee, ik ben al ruim een half jaar 18, dus ik mag stemmen. <laughs> en wat ga je stemmen? Ik heb me er om heel eerlijk te zijn nog niet echt in verdiept. Dus uh, ik heb nog een paar dagen, nog twee. Maar, maar dit is de eerste verkiezing die je mag stemmen? Ja, klopt. Nou, mijn zoon die is in september 18 geworden... en ik ga dus uh, woensdag samen met hem naar de stembus... Dat ik voor het eerst mag stemmen. Ga je ook met je ouders gaan? Ja, ik sta onder hevige druk thuis, dus uh, ik moet wel. Ja, ja. Ja. En, en, en wat denken? je? Waar, waar neeg je naartoe? Uh, toch wel VVD. Ja. Ja. Waarom? Ah, dat komt meer door thuis. Ja. En je denkt niet, je bent een student... zullen we bezuinigen op onderwijs, landelijk... Hè, al die, die, want ik hoor alleen maar mensen klagen... Ja, dat klopt. Maar uh, dat is uh, in principe voor de mensen die vertraging oplopen. En uh, ik ben dat helemaal niet van plan. De VVD voor de winnen. Precies. Oké, okay, dankjewel. En hoe heet jij, jongeman? Hoi, oh, ik ben uh, Floris. En hoe oud ben je, Floris? Ik ben 19 Oké, okay. en uh, dit is de eerste verkiezing waar je gaat stemmen? Nee, ik had ook al bij de landelijke verkiezingen gestemd. En wat ja. heb je toen gestemd? Toen D66. Uh -huh. En nu? Waarschijnlijk weer D66. Maar om eerlijk te zijn heb ik ook niet echt heel veel extra erin uh, verdiept, maar ja, de standpunten dus vooral van de landelijke, uh, daar ben ik het er gewoon mee eens nog steeds. Oké, okay, maar wil je me wat uitleggen? Kijk, ik snap mensen die op de PVV stemmen, ik snap mensen die SP stemmen, ik snap mensen die VVD stemmen, ik snap mensen die GroenLinks stemmen. Maar mensen die ik niet snap, zijn mensen die deze, wat, waar staat die partij hemelsnaam voor? Ja, dat is dus uh, ook een beetje voor mij, maar ja, ik <lacht> vond gewoon een aantal punten van uh, ja, VVD dan gewoon net niet. En op zich, d 6 zit er we wel een beetje tegenaan. Dus daarom dacht ik van, nou, dan uh, ga ik toch daarvoor. Uh. Ja. Dus uh, ja, op die manier uh, ben ik uh, tot mijn uh, conclusie gekomen. En er is niets wat, want we hebben nu een VVD'er en een uh, GroenLinks'er in de bus. Er is niets wat ze kunnen zeggen, want je woont in Utrecht? Ja, ik uh, woon in hout Houten, dus hier uh, dichtbij. Uh. Ja. Er is niets wat ze kunnen zeggen wat je van gedachten gaat doen veranderen? Want ze kunnen een zieltje winnen. Uh, nou, ze kunnen natuurlijk uh, hun best doen... Uh, en uh, ja, met een paar goede standpunten uh, ben ik natuurlijk nog wel over te halen. Oké, okay. dus, uh, dankjewel. Luisteraars, we hebben iemand geplukt. Madonna, jij uh, bent student rechten, derdejaars. Ja. Je weet nog niet wat je gaat stemmen. Nee, dat, uh, daar ben ik nog niet helemaal over uit. Wat uh, even, nog een keer, je microfoon was nu open. Madonna, ja, <coughs> wat ga je stemmen? Um, daar ben ik nog even uh, over aan te nadenken. Oké, okay. Tessel, vind je het goed als we. Want we zijn toch in de idle state. Madonna wordt de jury. En dan gaan we kijken als de GroenLinks of VVD gaat kijken. Nou, aan dat is pariodebat. nou wel een uiterst beperkte keus, voor. Oké, okay. als ze tussen die gezellig. twee moet kiezen. Ja, laat iedereen maar binnenkomen. Komt u maar binnen, hoor. Dag, mevrouw. Wilt u zeggen wat u gaat stemmen? Nee, want dat weet ik nog niet. Mag, nou, mag dat nog? Nee, en tussen welke partijen twijfelt u? Tussen. God, dat zeg je toch nooit hardop. D66 en GroenLinks. Oké, okay, nou we hebben iemand... GroenLinks, groenLinks. zit in de bus, okay. zeker. En, jongeman, wat gaat u stemmen? Uh, SP? Oké, okay, dat is een goede keuze. U twijfelt niet. Nee, maar dat doe ik altijd. <laughs> Oké, okay, dus, uh, dankjewel. Tessel, begin nog met het debat, anders wordt het alleen maar gekeuvel van Prim. Dat is goed, Prim. Mariette Pennaerts van GroenLinks zit hier in de bus... en Erik Balemans van de VVD. Het is ontzettend onvriendelijk om te zeggen, meneer Balemans... dat u, tweede keuze wil ik iets zeggen, maar een beetje de invaller bent. Uw fractievoorzitter die vond het belangrijker om met uh, Melanie Schultz uh, door de provincie te toeren of door de stad te wandelen, weet ik niet. Zou dat heel vaag iets te maken kunnen hebben met de plannen die er zijn... voor uh, de ontsluiting? van Utrecht, Het dicht Utrecht. Het aanleggen van heel veel asfalt in en rond de stad. Nou, heel veel. Maar het gaat er wel over. Want uh, ik was vanochtend ook bij dat uh, werkbezoek. We zijn toen met de buslijn uh, 12 van het Centraal Station naar de Uithof gegaan. Oh, er is ook wel een bus. Ja, ja. ja. En daar willen wij ook uh, veel meer in investeren. Die handtekeningen zijn gezet. Dat geld is geregeld. Dankzij de VVD. En dat voorkomt en dat studenten... Niks. ...zochtends uh, als stadientjes in de bus worden gepropt... ...en uh, dat zei Yvonne van Rooij hier van uh, de universiteit ook nog... ...dat ze daar erg dankbaar voor was. En dat voor een CDA. We hebben hier wel een klassieke tegenstelling. Als het om mobiliteit gaat, is het altijd vrij duidelijk. GroenLinks in dit geval uh, is natuurlijk ook voor mobiliteit... ...maar wil dat het liefst toch echt uh, um, gooien op het openbaar vervoer... ...en fietspadenplannen. Onder andere. Onder andere. Ja, GroenLinks is wel kampioen bestrijding. Hoor. We hebben wat dat betreft allerlei uh, maatregelen die we zouden willen nemen... om te zorgen dat het nou ja, minder druk wordt op de wegen. Want wij vinden bereikbaarheid... Heel Heel erg belangrijk en de mensen in de provincie vinden bereikbaarheid belangrijk. Maar ik heb het over de tegenstelling belangrijk. dat GroenLinks in bereikbaarheid, eh, bereikbaarheid belangrijk en zoekt dat meer in het openbaar vervoer. En de VVD vindt bereikbaarheid natuurlijk ook belangrijk. En zoek dat ook wel enigszins in het openbaar vervoer. Doekje voor het bloed, dat moet je altijd geven. Maar toch ook enorm in wegen. En uh, ik kan me herinneren, hoe lang is het geleden aan Melis Weert? Prem, kan jij het je nog herinneren? Jezus, uh... Dat is lang geleden, maar het ja. is gewoon een déjà vu. Want we zijn er weer. Ook daar is nu weer mot over. Ja, dat klopt. Voor de kinderen onder ons, even uitleggen wat dat was. Het is een natuurgebied, een bos. En er moest een weg doorheen komen. Er zaten allemaal boze mensen in bomen. Die lieten zich vallen, toch? Ja, dat klopt. Die lieten zich vallen op hoofden <laughs> van mensen die voor die weg waren. Zoiets ja. was het. Collega van mij. Ook, ook, ja. Hebben, maar, maar, jij bent u daarbij geweest? Nee, een genoot van mij, Jos Kloppenborg is een van de diehard van Amelis Weert. Ja. Ja, en staat nu weer op de barricade, goed, want dat... het bos staat weer onder druk vanwege verbreding van de weg op die, op die plek. En u bent daar dus wel tegen de VVD's daarvoor? En is er nu vandaag met mevrouw Schultz en uh, een, een min of meer is het op een akkoordje gegooid? Nou ja, dat is dus het interessante. Want ik ben dus hierheen gekomen, terwijl dus... Niet zeggen dat u het daarom nu niet weet. Dan moeten we even bellen. <laughs> ik bedoel, als u zegt er was een akkoordje in de maak, nee, dan maar... moet u nu even bellen. Kijk, zodat we wij hebben het ook we weten plannen gemaakt en we gaan kijken dat we dat zo goed mogelijk inpassen. Maar het kan niet zo zijn en dan, dan kom je ook met een natuurbelang dat we met z'n allen in die file staan en de boel staan te vergassen op één plek. Op een gegeven moment moet je doorrijden. Dat is uiteindelijk ook beter voor het milieu. Ja, van de ene file naar de andere file. mevrouw Penhuis. mag ik, mag ik, mag ik, mag ik, ik we zal u? We gaan het samen oplossen. Nee, Echte gewetensvraag. Ik ja. zal u het uitleggen. Op zich, ik ga veel met de trein tegenwoordig, maar we doen dit programma en we gaan iedere dag van de ene naar de andere provincie. Vanochtend begonnen we in warmer, in Wo Wognum. Wognum, in, in West-Friesland, ja. laten we het nu een keer goed zetten. <laughs> ja, in van in Holland, ja. Als we met het openbaar vervoer waren gegaan, hadden we een reistijd. Uh, Tessel komt uit Nederhorst aan de uh, uh, Berg. ik uit Amsterdam-Zuidoost. Hadden we 2,5 uur moeten reizen. Hadden we daarna weer anderhalf uur moeten reizen naar het Centraal Station om hier te komen. Morgenochtend beginnen we in Overijssel bij Vliegveld Twente en moeten we daarna naar Emmen. Alleen maar aan racetijd ben ik een hele dag kwijt. Dus, ja, dus ik moet ik wel asfalt eens. hebben. Natuurlijk, je kunt ook niet alles met het openbaar vervoer doen. Wij, zei, wij zijn ook niet tegen de auto. Het gaat alleen om dat je alternatieven moet bieden. Wij zeggen als één op de zeven automobilisten bij de ring om Utrecht... s'ochtends niet de auto neemt, maar een andere vorm van vervoer. De fiets of de, de tram of, of de bus. Dan zijn die files bijna opgelost. Maar dan moet je mensen wel een alternatief geven. Als er niks te kiezen valt, dan nemen mensen de auto. Kijk, ik, ik vind dat een beetje leuk. Als ik kijk dat ik laatst op een bijeenkomst was... en toen was daar een, uh, uh, ook iemand van, uh, van de SP... die dan vervolgens staat te zeggen tegen een ondernemer... van ja, als jij nou zorgt dat al die mensen op de fiets naar jouw bedrijf komen... dan lossen we het fileprobleem bij jouw bedrijf uh, op op die rotonde. Waarop die man zegt, ja, maar dat, ik zit hier in uh, Venendaal en dan komen mensen van mij uh, uit Amsterdam. Hoe moet ik dan niet op de fiets gaan sturen? Nee, dus je moet wel niet. een beetje maatwerk geleveren. En dat is ook precies wat we gedaan hebben. Want we hebben nota bene in dit college waar we als VVD zitten... meer dan het dubbele, dan wat we afgesproken hebben, geïnvesteerd in openbaar vervoer. Ja, Madonna, dat is van 10% naar 20% gegaan. Dat kan natuurlijk meer. We gaan het even naar onze onafhankelijke jurylid. Uh, uh, Madonna, je bent student. Waar woon je? Ja, ik uh, ben een student. Uh, ik woon in Westbroek. Dat is een klein dorpje net buiten Utrecht. Hij groene kan, je... kan in de buurt, hè? Ja, ja, ja. ja. Hoe kom je naar de universiteit hier? Um, nou ja, in Westbroek is het openbaar vervoer heel slecht geregeld. Dus dan uh, ga ik meestal met de auto naar Utrecht toe. Dan parkeer ik hem daar en dan uh, pak ik daar vandaan het openbaar vervoer hier naartoe. Ja, En dan hoeveel ben je kwijt dat parkeergeld? Um, het is gratis. Ik parkeer hem net uh, in een buitenwijkje, zeg maar. Okay. Waar het nog gratis parkeren is. En waarom parkeert je hier niet bij het universiteitsterrein? Uh, nou, ja, ik ben nog een student. Ik mm. heb uh, recht op uh, uh, een OV-chipkaart. Dus mm. dat is voor mij voordeliger om... Uh het openbaar vervoer te gebruiken... in plaats van uh, helemaal met de auto meteen naar de Uithof te gaan. Oké, okay, nu is mijn vraag, mevrouw Pernhout van GroenLinks... dit meisje wil dus graag met het openbaar vervoer... want ze heeft een gratis OV-kaart... Ja. maar ze moet toch de auto nemen om er naartoe te gaan. Dat komt omdat er op dit moment nog te weinig openbaar vervoer beschikbaar is. Er wordt al aan gewerkt, maar het moet gewoon veel beter. Het is nu nog veel meer... we maken het openbaar vervoer aanvullend op de auto. Het moet bijna gelijkwaardig worden. Het, moet het openbaar vervoer, als dat verdubbeld wordt... en dus beter, hè, meer, meer beschikbaar is... dan kunnen veel meer mensen kiezen. Of gewoon de bus nemen kan als ze daar werk gaan. met die privatisering waar we zo hard mee bezig zijn... Ja, dat... met het openbaar vervoer, meneer Balemont? Ja, is kan dat juist om... heel goed ja. om het openbaar vervoer enorm op te stuwen in de vaart Nou ja, dat, dat heeft sowieso te maken met de, de economische rentabiliteit... En, en dat een bedrijf gewoon gerund moet worden... en dat de overheid zich niet overal mee moet bemoeien. Maar er is wel één belangrijk ding wat wij doen als provincie... Wij verlenen de concessies aan die bedrijven. En daarin kunnen wij vastleggen wat wij wel en niet willen waar ze naartoe rijden. Maar dus je moet niet bij de VVD zijn, want economische rentabiliteit betekent dat er nooit een lijntje komt naar waar jij woont. Nee, dat is niet waar. Want we hebben juist in ons verkiezingsprogramma gezegd van... we willen niet alleen de wegen uitbreiden, maar ook de aansluiting van die wegen op het openbaar vervoernetwerk. En we willen een sluitend openbaar vervoernetwerk in uh, Utrecht hebben. En dat wil ook zeggen... Maar zou dat, dat rendabel die... zijn, zo'n klein, klein plaatsje als Westbroek, nou, Westbroek? Dat daar een bus gaat rijden Overbare die misschien... Is goedkoper dan asfalt. Dus je kan heel veel openbaar vervoer maar hij aanleggen. Maar ik had het eigenlijk over voor... die privatisering en hoe rendabel het is... voor een particulier bedrijf om een busje te laten rijden... waar misschien drie mensen per twee uur of zo in zitten. Nou ja, ik denk dat dat, is dat, dat in, probleem. De in de provincie... en dat hebben we ook gezegd als VVD... het kan niet zo zijn dat je alleen maar gaat kijken in die concessieverlening... aan die bedrijven van... je mag alleen maar doen uh, de lijnen waar je winst op maakt. Nee, het is winst en verlies een beetje nemen. Omdat wij willen dat iedereen van dat openbaar vervoer gebruik kan gaan maken. En dus ook de oude dame in Breukelen in de winter... Geweldig, die naar haar dochter... Maar mevrouw Penner, we de andere vragen. Stellen. Utrecht, u hebt nu een, nog geen goede train, uh, tramverbinding van hier de Uithof, het universiteitscentrum, naar de binnenstad. Dat gaat er nu eindelijk komen, ja. is wel een lausie opbrengst hoor. Nou, wij zijn er blij mee. Het is ook een hele mooie tandem van een VVD-gedeputeerde en een GroenLinks-wethouder van de stad... die samen ervoor hebben gezorgd dat er uh, geld beschikbaar komt om die tramlijn aan te leggen. En wat ons betreft is het de eerste in een lange reeks. En komt er ook een tramlijn naar Leidse Rijmen bijvoorbeeld of naar Zeist. En gewoon om een veel beter tramnetwerk te hebben, zodat mensen veel sneller de stad in kunnen komen. Want daar loopt het vast. Mensen okay, rijden okay. over de ring en kunnen dan de stad niet We in. We Gaan tweets. wij dezelfde tweet voorlezen? Nee, je begin jij maar. Uh, Oké, okay. van de positief partij een tweet. Kies nou maar voor het OV, dan kan je daar in de toekomst weer flink op bezuinigen. <laughs> en dan heb ik hier... Geen sprake van cynisme. En Ton Paul, zeker meer rijstroken, want openbaar vervoer Heerlen-Eindhoven... met abonnement is 365 euro per maand. En dan heb ik hier uh, van zowel uh, Steven Bouquet als Van Holt... Als echt acht rijstroken die kan, doe maar zeven. En uh, Van Holt zegt, zeven rijstroken is bij dit beleid slechts een tijdelijke oplossing. Die doen dus maar kijken naar andere alternatieven. Nu is mijn probleem het volgende. Zowel VVD als GroenLinks moet ik toegeven. Jullie zijn partijen die nadenken over de maatschappijinrichting. En jullie zitten al een hele tijd met elkaar te discussiëren. Is het een gemaakte tegenstelling? Want u bent ook voor openbaar vervoer van de VVD... en u bent ook voor asfalt van GroenLinks. Dus waar zit nou precies de tegenstelling Het gaat om de, de verhouding naar mijn idee. Kijk, je kunt zeggen, we doen uh, asfalt. Want ik vind wel, als ik het programma van de VVD lees... dat daar heel erg nadrukkelijk wordt ingezet op asfalt... en dat OV daar een beetje bij komt. Nee, daar nee, GroenLinks hè? Moet je een keer goed lezen. OV, ja, dat heb ik gedaan gisteren nog. Terwijl GroenLinks zegt, we hebben asfalt en daarnaast moet gewoon het openbaar vervoer verdubbeld worden. Omdat je mensen, zoals ik al zei, een alternatief moet bieden om ze uit de auto te krijgen. Als er geen alternatief is, blijf je gewoon in de auto zitten. Ja, maar Donna okay, gaat nu beslissen, wie vind jij nog beter voor het openbaar vervoer of voor jouw situatie? VVD of GroenLinks? Uh, nou ja, Ik heb meegeluisterd naar de standpunten en uh, ze zitten me heel erg... Uh... Met spanning aan te kijken. Maar <laughs> um, ik denk dat ik uh, meega met het standpunt van GroenLinks. Je moet uh, inderdaad alternatieven bieden. En uh, het kan ook nadelen uh, bieden of uh, geven als je snelwegen uitbreidt. Mm -hmm. okay. Dus ik denk dat je andere oplossingen moet er zoeken. Er is nog een plannetje van, ik geloof dat dat heet. Uh, de partij Mooi Utrecht. die zegt: waarom zouden jullie het niet gooien op de elektrische fiets? Maak het de elektrische fiets goedkoper. Leg mooie fietspaden aan. Zorg dat er overal van die leuke stopcontactjes ja. onderweg zijn. Lieve Tessa, wanneer fiets je? Uh, wat een gewetensvraag. Ik fiets niet elektrisch als het uh, zo warm is dat je je auto uit, uh, nou, uit ik, moet. Ik fiets alleen als het boven de 20 graden is. En, en, en jij en ik bedoel... Wij zijn oh, uitzonderingen. Ja, en die en die mevrouw Pijlaats, weet u, ik vind u erger dan die, die, dan, dan die terroristen bijna. Nou, Jullie willen me dwingen in een fiets. Ik wil in een auto met een dak en ik wil overal kunnen rijden. Ik betaal er veel wegenbelasting voor en ik betaal veel benzinebelasting. Waarom wilt u me prem, dat genot ontnemen? Over het algemeen kan je niet doorrijden en klagen mensen dus dat ze in de File staan, dan zeggen wij als je dat op wil lossen, dan moet je nog meer wegen aanleggen. Dan moet je zorgen dat je het openbaar ja, vervoer regelt. Dat, dat, dat en die al illusies fietsen. die we 30 jaar lang overeind houden, dat als je maar meer geld in het openbaar vervoer pompt, dat je dan dus mensen uit de auto krijgt. Nou, we hebben dat, nog maar er is toch dus ook je kan toch ook zeggen dat als je ja, maar meer intellect. asfalt aanlegt dat dat de files oplossen. Nee, want je moet je moet op een slimme manier asfalt aanleggen. Als je bijvoorbeeld kijkt. Hoe naar doe je het, dat op een slimme manier? Anders kijk, dan gewoon de manier waarop iedereen asfalt aanlegt. Kijk nou eens even naar het voorbeeld van de ringweg van Eindhoven. Dat was vroeger waar iedereen zich op de Liep, omdat je niet door kan rijden. Wat hebben ze nu gedaan? Ze hebben nu verdwaal je, gezegd, je van, er constant. <laughs> Tessel ik hebben daar nee. rondjes zitten rijden. Omdat je nergens de juiste afslag kan vinden. Heel maar slim. Maar dan heb je of geen nieuwe tomtom. -tom, of je kunt de borden niet lezen. Okay. Maar je hebt daar één doorlopende lijn. Van okay. Eindhoven naar Maastricht. En een parallelbaan waar je al die afslagen krijgt. Belangrijke En dan je vraag... dat het doorstromt. En dus ook minder We moeten toch GroenLinks heen. nog een beetje meer zetheid geven. Belangrijke ja, vraag, mevrouw Pennaard. Het lukt u maar niet, ondanks het feit dat u in de oppositie bent, om echt hier in de provincie te gaan winnen. Het is toch belachelijk dat VVD met zijn foute standpunten. 30 de... jaar de dienst uitmaakt. Ja, gewoon vanwege de premierbonus nu ja? weer. Frustreert het u. Nou, ik vind, wij hebben goede ideeën, ook echt over onderwerpen die in de provincie belangrijk zijn. We hebben goede ideeën over bereikbaarheid, goede ideeën over natuur, ook over cultuur. Ik denk dat wij een hele goede, nou ja, waardevolle aanvulling kunnen zijn op een college hier in de provincie. En ik vind dat het eens moet gaan lukken. En hoeveel, maar denkt u even, want de PVV, die wordt nummer 2, VVD nummer 1, het zal er ontspannen. Hoe P staat u in de peiling eigenlijk, GroenLinks? Nou, dus he, er zijn hier geen regionale peilingen, dus het is ja. moeilijk vooruitkijken. Mijn informatie was dat jullie op drie zetels Daar staan. Hebben jullie nu hebben nu vier veer, en dat we gaan jullie... voor vijf. Ja, maar, en, en mijn, maar je mijn... staat op drie. Nee hoor, we hebben er vier en, en we gaan voor van en... Prem. Nee hoor, ja dat ja. denkt Prem, maar ik heb dat nergens teruggelezen. We hebben geen regionale peiling, alleen RTV Utrecht heeft wel een soort uitspraak ja, gedaan. Ja, dat dit in onze Maar dat is het? een kijkerspubliek van RTV Utrecht en dat is weer een iets ander publiek dan wat we op zo'n link stemt. <laughs> is. Nou, nou, dus... <laughs> er die... hallo. Nee, Stip dat zijn... Oké, okay. uh, uh, Madonna, wat ga je nu definitief stemmen? Uh, je hebt nu deze twee partijen gehoord. Zijn er nog andere partijen waar je naar, naar, naar, naar, waar, naar, waar je naar kijkt? Um... Ja, dat is een goede vraag. De, zoals ik net al heb gezegd, ik zou daar gewoon even de tijd voor moeten nemen om alles goed uit te leggen. Maar wat zoeken. is behalve openbaar vervoer nog een punt waar jij dan heel erg goed let? Waar, naar, naar welk onderwerp kijk je? Natuur. Ik zie het al, Madonna is veroverd door GroenLinks. Dag Tim Overdiek, wie gaat jou straks veroveren in het Radio 1-journaal? E wij laten ons veroveren, twee uur lang. Um, en hopelijk op basis van wat Hillary Clinton zojuist vanuit Genève heeft geroepen. Namelijk dat Mohammed Gaddafi moet vertrekken en wel nu meteen. Al dus de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken. Het zou natuurlijk fijn zijn als dat keurig binnen onze uitzending gebeurt. Maar daar gaan we eigenlijk nog niet van uit. We zijn wel met onze mensen in Libië, in Tunesië. We praten over regering. Over Oman natuurlijk, het meest recente land dat aansluit in de parade der opstandelingen. Kortom, een uitzending vol Arabisch verzet van alle kanten belicht. Oké, okay, dankjewel Tim Overliek. Dat is nadat we hebben gevraagd. Jongens, jullie met die provincies en dat met name de VVD schaam je. Jouw gedeputeerden zitten hier op een vermogen. En wij als belastingbetaler mogen maar... Jullie zullen toch verantwoord met geld omgaan. Waarom geven jullie niet al die reserves? Stop het in beleid in plaats dat jullie bankierlopen nou, te spelen. Het is goed dat je dat zegt, want blijkbaar heb je het programma heel goed gelezen. Want we hebben niks geparkeerd bij ISAFE, zoals in Noord-Holland. Zo, so, jongen, ja. ja. toch? Hoi het van de VVD. Hij is niet mijn collega. Is toch een partijgenoot? Is is dat geen hebben... collega? Ja, collega-partijgenoot, ja, maar ja. niet een collega-statenlid. <laughs> nee, niet en meer. Al het, geld, al het geld wat wij in der tijd uh, verdiend hebben met uh, de Remu, die we toen verkocht ja. hebben, hebben we voor een deel beleid juist naar voren gehaald om te investeren. Omdat we niet wilden wachten op het geld. Maar mevrouw gespaard? Een groot deel een van het deel, geld is opgemaakt deel. de afgelopen vier jaar, er is niet zoveel meer over. Dus het is des te belangrijker dat er goed gekozen ja. wordt en dat er goed bepaald wordt waar we wel en waar we gaan niet over gaan. Er ook zinvolle dingen in uw ogen. Ik vind niet alles even zinvol. Ja, er zijn als een paar goede dingen ben, gedaan. Soestenwerk, helemaal top. Maar is uh, kijk naar het nationaal landschap, Utrechtse Heuvelrug, dat zou je ook ja, moeten aanspreken. Ja, natuur spreekt ons zeer aan. Er zijn een heleboel Tortuur dingen. Ook. Maar ook de hun waarschijnlijk, als er de kans is, wel in het college zitten met de VVD. Oh, zeer zeker. Dus jullie kunnen elkaar wel op heel veel punten vinden. Ja. En noem nou één punt waarop Madonna denkt, oké, okay, daar kunnen we elkaar op vinden. Dat is een goede samenwerking. Waar de VVD en GroenLinks elkaar ja. kunnen vinden? Ik denk als het gaat om uh, zuinig omgaan met de centen. Oké, okay, daar kunnen ze vinden. Madonna, dus het blijft GroenLinks voor jou? Ja, ik denk het wel. Oké, okay. Dank we, we, we danken alle luisteraars, alle deelnemers en de gasten. Dit programma is mogelijk gemaakt door de Nederlandse belastingbetalers, de financiers van de publieke omroep en de provinciale staten. De redactie is Martin Vermee, Fara, Roos Oterbaan, Afro, Rien Arts en TR die ook social media internet doet. Keimke van der Kooi EO, Pieter Willemsen van de NCRV, die doet niet alleen regie, maar zijn vrouw, zijn vader en zijn moeder, die zijn allemaal vandaag in de bus. En je doet de regie toch nog heel goed. Productie Hans ...en Momo Sarou van de NTR. De techniek en logistiek en transport is van de bikkel Martin Hulshoff... ...die ondanks een diepe snee op zijn hoofd de hele techniek heeft gedaan. Fantastisch, Martin, bedankt. Eindredactie Ger Jochops van de VPRO-presentatie. De fantastische Tessenblok van de VPRO en Primera Requisjoen NTR. Hierna Ster Gert Kluk met het nieuws... ...en Lucelle Carasso en Tim Overdiek met het Radio 1-journaal. Morgen om half elf zijn we in Overijssel op het vliegveld Twente... ...met Herman Herm Vinkers. En u moet dan allemaal komen ja, ja. op het vliegveld moet het er wel of niet komen? Komt alsjeblieft langs, dan kunt u meepraten. Tot morgen dus. Namaste. Dag. Radio 1. Het NOS-journaal. Het staatsbezoek van de koningin Beatrix aan Oman gaat waarschijnlijk niet door. Dat melden bronnen in Den Haag. Vanavond wordt een besluit verwacht. Het is te onrustig in de golfstaat, nu demonstranten slaag zijn geraakt met de politie en het leger. Het bezoek staat gepland voor 6 tot en met 8 maart. En met de koningin zouden mee reizen onder andere prins Willem-Alexander, prinses Maxima en minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken. Op 9 en 10 maart staat een staatsbezoek aan Qatar op de agenda. Of dat bezoek doorgaat is nog niet duidelijk. Het Libische regime heeft geen enkele controle meer over de olieindustrie, zegt de Europese Unie. De velden zijn in handen van tegenstanders. Voor het eerst in dagen is uit de oostelijke havenstad Tobruk vandaag weer een volle olietanker uitgevaren. In dat gebied heeft Gaddafi geen macht meer. De Franse actrice Annie Girardot is overleden. Ze begon haar carrière in 1954... en speelde in films als Dr. Françoise Gaillan en La Pianiste. Ze ontving verscheidene Césars onder meer voor La Pianiste. Sinds 2007 zat Girardot in een verpleeghuis... omdat ze leed aan de ziekte van Alzheimer. Annie Girardot is 79 geworden. En dat zijn de hoofdpunten. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Wat korte dagelijkse files vanuit Amsterdam en Utrecht. Er zijn weinig bijzonderheden... Op de A28 Utrecht richting Zwolle staat tussen Soesterberg en Leusden 4 kilometer. En op de N15 Maasvlakte richting Rotterdam, voor Spijkenissen 4 kilometer. Een bericht van de treinen, want door een kapotte bovenleiding is er geen treinverkeer tussen Schiphol en Leiden Centraal. Reizigers hebben een uur vertraging. Geen oorlogsmissies, maar ontwikkelingssamenwerking. Kiespartij voor de dieren.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 Goedemiddag, het wordt opnieuw de week van Libië. Gaddafi wil nog steeds van geen wijken weten, maar het net om hem sluit zich. Wereldleiders voeren de diplomatieke druk op om Gaddafi weg te krijgen. In Libië richt de oppositie zich op het politieke en desnoods militaire slotspel. Onze verslaggevers en correspondenten zijn erbij. En het voortgezet onderwijs hier in Nederland verdient betere leraren... die zelf hoog zijn opgeleid. Zometeen iemand van de onderwijsraad over het advies... dat de leraren een masteropleiding moeten volgen... Bandgedrag op het voetbalveld. Profspelers hebben te weinig respect... en schorsing lijkt niet te helpen. Hoe dwing je respect af op de voetbalvelden? Weet u het? Vertel het ons via Twitter, apenstaart, NOS Radio 1... of onder het weblog op onze site nos.nl. We zijn er tot half zeven vanavond. Militairen en burgers in de havenstad Benghazi in Libië... maken zich op voor een offensief tegen Gaddafi. Die zit nog altijd in de hoofdstad Tripoli... ruim duizend kilometer verderop. Er is nu een militaire raad gevormd in Benghazi en generaal Ahmed Saad al ghatani staat aan het hoofd van die raad. Militairen en burgers uit Benghazi zullen straks gezamenlijk naar Tripoli optrekken. Als de burgers in Tripoli er niet snel in slagen om Gaddafi om het weer te gooien... moeten we een besluit nemen om in een militair offensief te gaan tegen Gaddafi. Hier wordt een stuk afweer geschud in elkaar gezet. Dit so, this, this was materiaal gebruikt door Gaddafi. Wat gaan we nu doen? We hebben het met We hebben nu En we gaan hem nu Niet nu precies, maar het is tijd om te gaan. Nu gebruiken we dit materiaal van Gaddafi om het tegen hem te keren. En we zullen hem mee doden. Hier worden de projectielen voor het lucht uh, geschud. ...aan elkaar geregen. En hier worden de kisten met dat militaire materieel... ...op een grote militaire vrachtauto geladen richting Tripoli. Want zoals een militair hier me net zojuist vertelde... ...er zijn al vrijwilligers, gewapende, getrainde vrijwilligers... ...richting de hoofdstad gegaan. En er wordt natuurlijk ook geoefend met... Wapent. En dat is het geluid dat we hier ook elke avond en overdag nog steeds horen. Koort Linder, dat dat vanuit Benghazi. Na de Verenigde Naties heeft ook de Europese Unie overeenstemming bereikt over sancties tegen Libië. Chris Ossendorf in Brussel. Chris, om wat voor EU-sancties gaat het? Het gaat om sancties die uh, eigenlijk iedereen kan bedenken... die er ook lang aan zaten te komen. Maar het heeft een tijdje geduurd. Het is eindelijk zover natuurlijk een wapenembargo. Europa zal geen wapens en munitie meer aan Libië verkopen. Dat is echt nieuw, want dat hebben we in het verleden rijkelijk gedaan. En ook de verantwoordelijken voor het geweld in Libië worden aangepakt. Dus geld en kapitaal van Gaddafi en van zijn vrienden wordt geblokkeerd. En ze krijgen ook een reisverbod, een, een visa-blokkade. Dus die, uh, Gaddafi en zijn vrienden krijgen geen toestemming meer... om in Europa rond te reizen. Uh, uh, al met al uh, ook een veroordeling van het geweld in Libië. Catherine Ashton, de buitenlandvertegenwoordiger, uh, heeft nogmaals het geweld in Libië uh, veroordeeld. En heeft ook gezegd dat degenen die verantwoordelijk daarvoor zijn, uiteindelijk ter verantwoording geroepen zullen worden. We condemn the grave human rights violations being committed in Libië. The violence and the repression must stop. Those responsible must be held to account. Dat heeft even geduurd, hè? vanwege de evacuaties... zo zei minister Roosendaal van Buitenlandse Zaken eerder. Is het alleen daarom of was er ook oneenigheid, Chris? ja, dat zijn twee belangrijke zaken. Precies vorige week op maandag ook zat minister Roosentaal hier samen met de andere ministers van buitenlandse zaken. Ook toen hebben ze al gepraat over sancties, maar het probleem was echt heel reëel toen nog anderhalf miljoen buitenlanders in Libië, waarvan 10.000 uh, EU-burgers. En daar voelen die ministers hier natuurlijk ook een verantwoordelijkheid voor. Europa was gewoon simpelweg bang dat uh, ze Gaddafi voor het hoofd zouden stoten met sancties en zo het risico zouden lopen dat hij EU-burgers zou kunnen gaan gijzelen. Dat risico is nu een stuk kleiner. Gaddafi heeft minder invloed in. Het Land. en er zijn minder EU-burgers die gegijzeld kunnen worden... Maar er was natuurlijk ook echt een, een ander probleem. Dat is oneenigheid in Europa. Landen die bang zijn voor immigranten uit uh, Noord-Afrika. Dus Italië, Malta en Cyprus. Die hebben heel lang uh, op de rem gestaan. Sancties tegengehouden. Ze zijn bang dat 10.000 vluchtelingen zouden kunnen komen. Dat risico is er nu nog steeds. Maar uh, uiteindelijk is het toch zo dat mensen ervan uitgaan. Ook in Italië gaan de politici ervan uit. Dat Gaddafi toch onomkeerbaar uh, op weg is naar de uitgang van het land. Dus dat sancties nu wel mogelijk zijn en nodig zijn. Ja, en, en uh, Christ. De VN-veiligheidsraad heeft natuurlijk ook al die sancties afgekondigd. Wat is de meerwaarde dan van deze Europese sancties vergeleken daarbij? Ja, Europa heeft natuurlijk meegepraat in de Veiligheidsraad. Er zitten ook Frankrijk en Groot-Brittannië erin. Heeft ook meegedacht over welke sancties we opleggen. Uh, Europa doet er nou wel een klein schepje bovenop. Er is bijvoorbeeld niet alleen een wapenembargo wat we afkondigen... maar ook een embargo op middelen waarmee je de bevolking kunt onderdrukken. Denk maar aan nachtkijkers, traangas, ook kleine wapens. Dus Europa heeft een wat uitgebreider uh, wapenembargo. En ook de reisbeperking en de bevriezing van banktegoeden... past Europa op een wat grotere groep toe dan in... Uh, VN-verband is afgesproken. Maar al met al zijn het maatregelen die uh, ja, uiteindelijk toch het regime op de lange duur zullen treffen en niet per direct invloed zullen hebben. Dus er zijn natuurlijk nog meer opties. Natuurlijk belangrijk bijvoorbeeld praten over een no-fly-zone instellen. Daar gaat Europa niet over. Al zeggen mensen hier wel dat daar achter de schermen nog steeds over wordt gedacht en gepraat. Het samenspel van de VN en de EU. Chris Osdorven. Brussel. Dank je. In Libië is de opstand nog volop gaande. Na vijf geeft Bertus Hendricks een overzicht van de situatie in het land. Egypte ze heeft de opstand natuurlijk al achter de rug. Laten we niet uit het oog verliezen wat daar gebeurt. De militaire top uh, in Egypte praat vandaag over politieke hervormingen. Die moeten de weg vrijmaken voor verkiezingen in september. Presidentsverkiezingen, Midden-Oosten-specialist Mustafa Oekbi. Ook uh, eigenlijk verkiezingen voor het parlement dan tegelijk? Ja, die zullen waarschijnlijk uh, uh, samen georganiseerd worden... met, uh, met de parlementsverkiezingen en de presidentsverkiezingen... wellicht uh, vooraf uh, en daarna meteen achteraan. Dat is nog niet helemaal duidelijk. Dan moet een, een commissie die zich nu aan het buigen is over al die uh, te nemen maatregelen, uh, die buigen zich nu daarover. En wat verwacht jij nog meer dat er vanavond of op korte termijn... uit die besprekingen van het leger komt? Nou, wat je ziet is in ieder geval uh, uh, dat er toch de nodige daadkracht... Uh, te merken op te, opvalt bij uh, het leger. Uh, die zijn ook juist vanwege de kritiek die enorm opleiden vanuit de demonstranten, de, uh, die vonden dat het leger eigenlijk te langzaam... Uh, uh, uh, uh, aan het werk was. Te weinig gevorderingen maakte met allerlei hervormingen... waar de mensen natuurlijk om te omschreeuwen. En je zit nu met de samenstelling van die commissie... die nu een nieuwe grondwet aan het, uh, aan het maken is. Uh, de, uh, dat er nu ook bijvoorbeeld uh, naar buiten is gekomen. Dat uh, een reisverbod is opgelegd aan Mubarak en de zijn en zijn familie. Uh, je merkt wel dat er nu wel het leger probeert nou ja, het nodige in te halen. Ja, en um, komen er ook politieke partijen op korte termijn... Dat is wel de bedoeling. En die zullen in ieder geval wat uh, makkelijker de toegang hebben... om te participeren tijdens die parlementsverkiezingen bijvoorbeeld. Dat we hadden uh, onder het regime van Mobarak... Uh, werd het bijvoorbeeld heel veel partijen moeilijk om zich te, te registreren als, uh, als partij... om mee te doen aan, uh, zeg maar, aan de politiek. En uh, dat was vooral om allerlei partijen uit te sluiten. De communisten, maar natuurlijk nog belangrijker de moslimbroeders. Die werden altijd buitengesloten omdat eh, Mubarak vooral hun aanhang eh, eh, vreesde. En je, ziet dat, je merkt nu dat er waarschijnlijk ja, dat er, er wordt toch de boel wordt En er kunnen nu steeds meer partijen aan deze verkiezingen meedoen de, mee dan, dan voorheen. Dus ook de moslimbroederschap? Ja, die, zijn, eh, die staan ook al in de startblokken, zou je kunnen zeggen. Die zijn nu zich bezig te organiseren. En die eh, zullen waarschijnlijk niet onder de naam van moslimbroeders... die zullen nieuwe naam gaan bedenken. Maar we, dan weet je in ieder geval wel dat het uit die hoek komt. Die zullen heel duidelijk proberen hun aanhang te mobiliseren om aan die parlementsverkiezingen mee te doen. En de partij van Mubarak, zal die ook een nieuwe naam gaan nemen? Wel verstandig misschien. Dat sowieso. Uh, die zullen waarschijnlijk niet uh, verboden worden. Want dat, dat, dat was natuurlijk ook een van de eisen uh, vanuit de straten, zeg maar. Mensen wilden niet langer meer dat de partij van Mubarak... op een of andere manier uh, aan de politieke activiteit meedoet in het land. Maar uh, dat is ook niet echt democratisch. Uh, precies, maar uh, die zullen zich in ieder geval de komende jaren uh, weinig roeren... Uh, zeker de partijbonzen die actief zijn geweest binnen zo'n partij, die zullen zich niet uh, laten zien. Ja, want die partijbonzen kwamen ook met name uit het leger. Hè. Het leger heeft nu de macht, feitelijke situatie. Doen die militairen dan straks echt een stapje terug? Dat is in ieder geval wat ze beloofd hebben. Uh, ja. Het leger heeft heel duidelijk gezegd: van nou, het leger moet juist op een afstand staan van de politiek. We hebben juist die uh, vermenging gehad in, de, in het verleden. Dat is als je het hebt over democratische verkiezingen, democratische hervorming. Dan moet het leger terug naar de kazerne, zoals het heet. Ja, en um, overigens hebben ze, hebben ze vandaag uh, gezegd laten weten... dat uh, Mubarak en zijn familie dat die het land niet mogen verlaten. Wijst dat op de voorbereiding van een proces daar? Nou, dat zouden natuurlijk de mensen heel graag willen. Dat wordt, uh, er wordt enorm geschreeuwd om een proces tegen Mubarak... ook wat hij het land heeft aangeden, uh, aangedaan. Maar tegelijkertijd heeft het ook te maken met uh, de berichten van de afgelopen dagen... dat er heel veel geld naar het buitenland is gesluit, geld van Mubarak... En ze willen nu, dat, in de geval, daar is nu ook, eh, dat de gelden van hem in het buitenland zijn bevroren. Maar dat geldt natuurlijk ook als het gaat om het reizen naar het buitenland. Zodat hij in ieder geval geen kans maakt om zich uit de benen te maken. En weet je eigenlijk wat daarmee gebeurt met dat geld? Dat wordt nu bevroren, dat is wel vaker gebeurd bij leiders natuurlijk. Maar het gaat om tientallen miljarden waarschijnlijk van hoe Gaat dat uiteindelijk naar de staatskas? Nou, ze gaan in eerste instantie onderzoeken... Hoeveel, over hoeveel geld deze man wel niet beschikt. Dat moet in kaart worden gebracht, want dan weten we in een graad hoeveel miljarden wel, uh, uh, hij, hij heeft. En dan pas gaat dat terug naar de staat, dat is duidelijk. Ja, maar dat zou wel goed zijn voor Egypte, denk ik. Zoveel geld. Ja. Moestaf Oekbi, dank over de situatie dus in Egypte. Toch nog een Nederlands tintje tijdens de Oscar-uitreiking vannacht. En u hoort straks wat dat is. Verkeersinformatie, Erwin De Hart bij de ANWB... Ja, er staan minder files dan gebruikelijk. Er staan wel wat korte dagelijkse files vanuit Amsterdam en Utrecht. Er zijn weinig bijzonderheden. Op de A12 Den Haag richting Arnhem staat een file... tussen Klopend Lunette en Driebergen van 3 drie kilometer. En op de N15 Maasvlakte richting Rotterdam voor Spijkenissen 4 kilometer. Dan nog een melding van het spoor, want door een kapotte bovenleiding... is er geen treinverkeer tussen Schiphol en Leiden Centraal. Reizigers daar hebben een uren vertraging. En dan gaan we door met het weer... Uh, Erwin Krol, ja. goedemiddag. Het is uh, de laatste dag van februari, zag ik net op de kalender verlangen. En ik spreek dan maar even namens de luisteraar massaal naar het begin van de lente. De ja. echte lente. Ja. Maar dan moeten we toch eerst even de winter evalueren. ook. <laughs> we blikken terug op een koude winter. Hè? Want dat merken we vooral dat de maand december qua kou de grote boosdoener was. Ja, want wij hebben een koude winter. Iedereen heeft dat zo ervaren. En als je de getallen allemaal bij elkaar optrekt, hebben we ook een koude winter. Maar dat begon eind november. En laten we zeggen, met nieuwjaar was het afgelopen. Het was het afgelopen van januari en februari waren we redelijk zacht. Maar het was december en het was zo koud in december. Er was ook veel sneeuw, hè? Ik kan uh -huh. me nog herinneren, 17 december, dat heel Nederland een verkeersinfarct had... vanwege de lage sneeuw die er waren. Maar ik kan me nog herinneren dat ik eind december... Uh, voor de kerst iemand een uitspraak deed over een Elfstedentocht. Zo koud was het. En dat ik dat tussen kerst en oud en nieuw... Hier heb moeten komen uitleggen. Je kon nu dus... een goed aantrekken. <laughs> nou, ik had niet gezegd, want uh, ik geloofde er niet in. Maar, uh, maar dat is even wat anders. Ja. Maar zo koud was het, dat daar dus over werd gesproken. En, uh, en, we dacht, en, en er werd geschaadst enzovoorts, enzovoorts. En de ene keer sloeg het om. De dooi begon tussen Kerst en Uit en Nieuw in te vallen... met IJssel en dergelijke... Het was het afgelopen. Maar toch een hele koude winter. Hè? Ondanks het feit dat we ja, toch al wat de... zon hebben gezien, met name in januari, hè, heeft niet zoveel uitgehaald voor de koude winter. Nee, in januari was het wel heel zonnig, maar die zon doet nog niet zoveel in januari. He, als nou februari een grijze maand, maar als nou februari heel zonnig was geweest, waren de temperaturen echt hoger geweest. Maar in januari dan stelt die zon nog niet zo verschrikkelijk veel voor. Dus ondanks dat was het toch. Uh, nou ja, het was een zachte maand uh, voor januari in begrippen. Maar het was niet, het was niet lenteachtig. Of zo. Dat uh, hebben we eigenlijk nog niet gehad. Maar Goed. wie weet gaat dat komen. Hè? Je weet het nooit. 1 maart morgen. Hoe gaan we de eerste dag van maart in? Nou, er, nog geen lentegevoel. We, we, we hebben niet Misschien Ga, morgenmiddag een heel klein beetje <laughs> zon. 7 graden. Ik heb wel het idee dat in de loop van deze week het geen onaardig. Niet lenteachtig, maar, maar geen lekker. onaardig weer gaat worden. Met zon en niet al te veel wind. 7 graden. Op het terras, uit de wind, in de zon. Fantastisch. Je wordt bedankt. Graag gedaan. Erwin Krol, dankjewel. Nieuwe leraren in het voortgezet onderwijs moeten tenminste één masteropleiding hebben gevolgd. En ze moeten verplicht bij- en nascholen. Dat adviseert de Onderwijsraad, omdat het opleidingsniveau van leraren daalt. Geert en Dam is voorzitter van de Onderwijsraad. Goedemiddag. Goedemiddag. Dus uh, leraren die net het hbo hebben afgerond, uh, die mogen dan nog niet voor de klas staan. Begrijp ik dat goed? Nee. Die leraren mogen uiteraard voor de klas staan... want die hebben een prima startkwalificatie. Wat we adviseren is dat ze in de eerste vijf jaar van hun leraarschap... bij- en nascholing richting masterniveau. Ja, en wat uh, betekent dat voor de leraren die nu al voor de klas staan? Moeten die dat de komende vijf jaar ook gaan doen? Een nieuwe eis is er niet voor leraren die nu voor de klas staan. Voor die leraren vinden we bij- en nascholing van cruciaal belang... En we vinden dat dat ook verplicht zou moeten zijn. En in die zin onderdeel van het lerarenregister. Maar masterniveau is wat ons betreft voor nieuwe leraren. En wat voegt het toe, dat masterniveau aan hbo? Want u zegt net, ze hebben een prima opleiding. Dat, dat voegt twee dingen toe. Lerarenprofessionalisering tijdens je werk zien we in alle studies terug. Is dat dat de leerprestaties de ontwikkeling van leerlingen ten goede komt. We willen in Nederland graag hogere onderwijsprestaties. We zien ook in het buitenland, in de landen om ons heen, dat fors geïnvesteerd wordt in een hoger opleidingsniveau van leraren. Nou, ook Nederland wil tot hogere leerprestaties komen. En dan is het belangrijk om eveneens te gaan investeren in bijscholing. Ja, en wie moet daarin investeren? Want we zijn natuurlijk natuurlijk behoorlijke bezuinigingen gepland door het kabinet in het onderwijs. In ieder geval als je bijvoorbeeld naar het lang studeren kijkt. En uh, misschien als je hbo hebt gedaan, kom je met een masteropleiding... nog wel uh, in zo'n fase van lang studeren terecht en moet je het zelf betalen. We geven in het advies aan dat, dat er eigenlijk drie bronnen zijn. We vinden dat zowel de overheid zou moeten investeren... dat doet de overheid ook nu met de lerarenbeurs. Er is fors geld weggezet voor scholing voor leraren. We vinden dat scholen zelf kunnen investeren... en we vinden ook dat je van leraren wat mag vragen. Ja, dus uh, leraren moeten zelf voor een deel gaan betalen daarvoor. Leraren kunnen in ieder geval... ...in ieder geval een deel betalen in de vorm van uren die ze aan studie besteden. Er is scholingsgeld opgenomen in de CAO. We weten dat beginnende leraren ook tijd hebben... ...minder lesuren hoeven te draaien. Nou. Die tijd kan ook besteed worden aan scholing. En de meeste scholen hanteren de zogeheten 10%-regeling... dat 10% van de lestijd voor docenten beschikbaar is voor bij- en nascholing. Dat zijn allemaal bouwstenen waar wij een doelgerichte invulling aan geven. En als dit advies wordt overgenomen, hè, zal het iets uitmaken... voor het aantal mensen dat leraar wil worden? Wij denken dat ruimte voor professionalisering, dat horen we ook van leraren buitengewoon belangrijk gevonden wordt en de aantrekkelijkheid van het beroep verhoogt. Dus in die zin denken we dat professionalisering, masterniveau, meer ruimte voor docenten uiteindelijk alleen maar de aantrekkelijkheid van het beroep vergroot. Gert en Dam, voorzitter van de Onderwijsraad. Ik dank u wel voor uw toelichting bij dit advies. Graag gedaan. En ja, Wat we natuurlijk ook willen weten is hoe deze voorstellen vallen bij de mensen die het moeten gaan uitvoeren. De leraren. Trudy van Rijswijk op een school in Eindhoven-Noord. Trudy, wat zeggen ze daar? Nou, ik zit om precies te zijn op het Christian Huizoens College in Eindhoven. En uh, ik zit hier in de leraarkamer. En hier zijn ze, laat ik het zo zeggen, niet bepaald blij met het voorstel. Aan tafel uh, Willem. Die geeft geschiedenis. Adi die geeft uh, Nederlands. dan hebben we de directeur, meneer Lutkes. En Ruben hier die geeft wiskunde. Vertel eens. Uh, het is redelijk aanmatigend. Het idee is dat een docent dus uh, dankzij een hogere opleiding automatisch betere les gaat geven. Terwijl er vermoedelijk veel meer zaken een rol spelen dan alleen het opleidingsniveau. Eh, Klassengrootte onder meer, eh, werkdruk. Het hele idee dat docenten die hoger opgeleid zijn een betere les draaien... geeft in feite aan dat docenten die dus nu lager tweede graad zijn opgeleid... dus slecht les zouden geven. En ik zie om me heen een hoop collega's die dat uitstekend doen. Rekenmeester? Het onderwijs is niet alleen maar het kennis overdragen. Het is met name ook het klassenmanagement. En de kinderen enthousiast maken voor je vak. En, maar eh, toch wordt er wordt wel gedreigd. Hè? Er staat ook van, je moet binnen vijf jaar... Moet je al... Allemaal bijscholing. Adi, Nederland? Nou, ik vraag me af op welk gebied die bijscholing dan zou moeten plaatsvinden. Is dat inderdaad alleen op kennisgebied? Didactisch. En dan hebben we het nog niet eens over de tijd die je erin zou moeten steken. Uh, vooral in een stukje in het, in het rapport wat gaat over uh, nieuwe leraren binnen vijf jaar een master halen. Nou, Ik coach beginnende docenten hier op school. En ik zie hoe uh, gemotiveerd... Ze zijn als ze binnenkomen en hoe zwaar ze het hebben die eerste jaren. Als je daarnaast dan ook nog een pittige opleiding moet gaan doen dan vrees ik dat het grootste gedeelte binnen die eerste vijf jaar uh, gillend het pand verlaat. Dus en dan denk, heb je helemaal helemaal niemand meer over om die maas te krijgen. Nee, precies. Dan gaan wij door tot ons zeventigste of iets in die geesten. En dat moeten we toch ook niet willen, denk ik. Ja, als beginnend docent heb je het heel zwaar. Dat, uh, en dat is waarschijnlijk niet eens op het kennisniveau, want dat, dat zul je best wel hebben. Maar echt het management van de klas en uh, het proberen mensen... De orde kan meneer een beetje orde houden. Ja. Bijvoorbeeld. Dat is een van de belangrijkste taken denk ik, van een beginnend docent. En ook nog proberen een klein beetje je vak over te dragen dan uh, heb je het al heel goed bereikt, denk ik. Ik hoor niemand over het bijbehorende salaris. Want zo'n masterstitel veronderstelt toch ook, normaal gesproken, een hoger salaris. Het is natuurlijk sowieso de vraag waarom mensen die uh, hoger opgeleid zijn... nu al niet kiezen voor het onderwijs. Het is heel leuk om de mensen die het onderwijs ingaan nu hoger op te gaan leiden. Maar misschien is het nog beter de mensen die er zitten te behouden of het zo zo om te draaien. Niet te gaan zeggen, we gaan iedereen een verplicht hoger opleiden... maar kiezen er nou eens voor om de mensen ook opgeleid zijn... die keuze voor het onderwijs te laten maken. En dan zul je de arbeidsvoorwaarden moeten verbeteren. En de werkdruk dus omlaag en de betaling omhoog lijkt mij. Ja, u hebt er lekker achterover geleund gezeten, meneer Lutke... maar u mag het probleem gaan oplossen. Dat moet hier allemaal wel geregeld worden op deze school. En u bent de directeur. Ik vind het prima wat er in het rapport gezet wordt... dat na aanleiding van het onderzoek... Bijvoorbeeld de resultaten voor taal en rekenen omhoog moeten. Ook nou, prima dat de overheid die doelen stelt. Stel die doelen en laat de scholen zelf zorgen dat ze die resultaten behalen. En ja, je mag er ons erop afrekenen. Maar de manier waarop dat nu gesuggereerd wordt, vind ik te kort de bocht. Wordt gefocust op een klein... Onderdeel van, van een totaalpakket. En ja, zijn er zijn al een aantal zaken, uh, genoemd net, die buiten beschouwing blijven. En uh, dat vind ik een gemiste kans van de overheid. Directeur Jan Lutke van het Constantijn Huigens College in Eindhoven. Rudy van Rijswijk stond bij hem. Er waren geen Nederlandse winnaars bij de Oscars dit jaar. Maar toch was er Nederlands succes. Althans, wie zijn ogen gericht hield op de rode loper. Twee actrices droegen een jurk van couturier. Addy van den Krom en Akker. Meneer van den Krom en Akker, goedemiddag. Carly Steele en Malika Sherawat. Ja. liepen in een jurk van u. K kunt u die beschrijven, te beginnen met Carly Steel? Uh, Carly Steel had een, uh, een gouden jurk aan, een sequent jurk. Met uh, hooggesloten, wat een beetje ook trend was, zag ik inderdaad. bij uh, op de rooienloper. En uh, het had achter een, uh, een, een rug die open was. En. Uh, het, het was een, een, een mooie, sobere jurk, maar dan uh, door de sequence werd het uh, werd ik, uh, extra accent. En Malika Sherawat uh, had een lichte paillette jurk aan die, uh, die, die haar ook heel erg goed stond. En dan had ik ook nog uh, mensen, een actrice, Bai Ling, die in een rode jurk ging... Die er zijn rond de Oscars altijd een aantal parties. Dus de Elton John Party. En, die heel erg belangrijk is. En um, zij was daar in een rode jurk. En een actrice, uh, Jarla Pickering. Mm -hmm. Die een groene jurk van mij had. Met grote. Uh, uh, grote uh, Noppen erop van, van uh, gouden paillet. Ja, u zegt. de, de trend was zo'n beetje. gisteren op het Rode Loper. Jurk met hooggesloten. de voorkant en de open rug. en de achterkant. Was, was het toevallig dat u aansluit op die trend? Nou ja, ik weet het niet. Ik vond dat leuk om te zien. En. Uh, het, het, het. als je op een gegeven moment het rijtje ziet. van alle belangrijke actrices. dan zag je echt. Uh, een, een soort van. ja, soberheid. maar dan toch uh, glamorous. En. Ja, dat, dat is een beetje de trend en dat vond ik wel heel erg leuk om te zien. En toevallig koos dus uh, Carla Steel ook, uh, ook voor zo'n type jurk. Want ik heb natuurlijk een aantal jurken in, in L.A. En, uh, en um, ja, toevallig gaat dan toch uh, een beetje de smaak van de actrices naar dat type jurk uit. Maar, want hoe gaat dat in zijn werk? Zei ik, zei ik, ik neem aan dat ze niet bij u in de bos zijn geweest. Nee, ik ben vorig jaar benaderd door een organisatie die daar heel erg veel mee bezig is uh, in, in Los Angeles. En die mij vroegen om uh, een aantal jurken op te vuren die zij op de Engelse site hadden gezien. En uh, nou ja, ik heb dat vorig jaar gedaan en ik dacht, nou ja, ik weet ook niet wat het wordt. Want het is echt moeilijk om daar tussen te komen natuurlijk, tussen al die grote namen die meestal op de rooi lopen daar zijn. En toen, toen en... koos niemand uw jurk, hè, vorig jaar? Ja, toen had, ik een, uh, toen had ik bij de Emmy Awards een, een vrouw van uh, de, een bekende acteur, John Cusack van Last, die een jurk van mij aan had, wat, wat mij echt verraste. En een uh, bekende golster uh, uit Australië die een jurk droeg. En uh, nou, dit jaar werden dus weer jurken aangevraagd. Maar ja, ik had grote show in Rome en uh, in uh, Amsterdam. En dus de jurken zijn een beetje laat vertrokken helaas. En uh, er was een speciale viewing... Afgelopen maandag en dan waren ze niet op tijd. En uh, toen hebben ze alsnog die jurken op dinsdag getoond aan de bekende stylisten. En die hebben dan een bepaalde optie op jurken gedaan. Oh, en die kiezen dan jurken van nu, die ze dan aan de betreffende actrices geven? Ja, ja. ja. Want, ze, want, ze, want ze worden geleend, hè? Ze, ze mogen ze niet houden? Gewoon geleend. Ja. Nee, de meeste actrices willen ze niet, want die foto's die gaan dan toch. Hè, die zien ze meestal het komende half jaar. En. Uh, dan hebben ze vaak niks meer aan de jurk. En die jurk, net als de jurken van mij... die echt op de rode, lo of op de rode loper zijn en op de, op de catwalk... Ja, die worden gewoon gebruikt voor PR-gebeurtenissen... en voor uh, publicaties in, in magazines. En uh, ja, die reizen een beetje de hele wereld over. En wat betekent dat voor u nu? Een doorbraak uh, via de Oscars op internationaal niveau? Nou ja, het is wel heel erg leuk dat, er, dat, dat het gebeurt... en dat er aandacht is... En, ja, ik denk nu zijn er weer aanvragen voor Kan voor het filmfestival. En ik kreeg zojuist een e-mail dat, uh, dat er een stylist van Carmen Electra, Fergie en Britney Spears geïnteresseerd zijn. En die ook weer naar de jurken gaan kijken. En morgen is er een, uh, wordt er een fotoshoot voor een bekende OK! magazine in, uh, in Engeland. Met, uh, met ook een bekende ster, Jordan, Katie Price. Ja, ja, en zo gaat het. Kijk, dat, dat, wat... zijn allemaal, dat zijn allemaal jonge actrices, hè? Young, een jonge zangeresse ja. die, die een beetje... Ja. Hebt u nu niet het idee als couturier zou dat zeg maar, een hele grote actrice... volgend jaar bij de Oscars willen kleden? Tot slot. Ja, ja, ja. Ik zou heel graag uh, Kate Blanchett uh, kleden. Dat vind ik echt geweldig. Ook weer hoe ze het gisteren ook uitzag. En Nico ook. Men is nog steeds echt een grote wens. Uh... Dan gaan wij kijken over een jaar bij de Oscars. Ik dank u hartelijk, ja. Adi van de Krom -en Een prettige <laughs> okay. middag. Dank je wel. En na vijf zijn we terug met het radio 1 Journaal Dan aandacht voor het staatsbezoek van koningin Beatrix aan Oman. Dat wellicht niet doorgaat. Tot zo. Ranking the News. Dit is het nieuws van de dag. 3. And the Oscar goes to the King's Speech. 3. De Braziliaan moet eruit, omdat hij een slaande beweging maakt. Zeggen nog, hij raakt Wernbloom zelfs. Ranking the News.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 Dit is Radio 1.